Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Iran wordt behalve de dood van Ayatollah Khamenei, nu ook de dood van legerleider Abdollahrim Mousavi gemeld. Hij kwam om bij een aanval tijdens een vergadering van de Iraanse Defensieraad. Bij diezelfde aanval is ook de defensieminister en het hoofd van de revolutionaire garde omgekomen. In Iran is een rouwperiode van 40 dagen afgekondigd. En inmiddels is er ook een driekoppige overgangsraad opgezet. De dood van Ghamenei betekent niet dat de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten stoppen. Er worden aanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten, zegt correspondent Nasra Habiballah. Dus dan hebben we het over militaire hoofdkwartieren, luchtafweersystemen, raketinstallaties. Als doel om Iran ja, militair zoveel mogelijk te verzwakken, zowel offensief als defensief. En met de dood van Ghamenei ja, blijft dat onveranderd en gaan die aanvallen dus gewoon nog door. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran niet terug te slaan na de dood van Ayatollah Ghamenei. Hij zegt dat als ze dat wel doen, ze geraakt zullen worden met een kracht als nooit tevoren. De voorzitter van het Iraanse parlement noemt op Iraanse staatstelevisie Trump en Netanyahu gore criminelen. En hij zegt dat ze zullen boeten voor de aanvallen. Ook zegt hij te willen doorgaan op het pad van Ghamenei en dat er voorbereidingen waren getroffen voor het geval dat hij zou overlijden. Ander nieuws nog. Sinds middernacht kunnen mensen weer hun belastingaangifte invullen. Dat geldt voor ruim 7 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers. Veel gegevens zijn al ingevuld door de Belastingdienst. Die krijgt informatie door van allerlei instanties, zoals banken en werkgevers. Aangifte doen kan tot 1 mei. Wie uitstel vraagt, heeft de tijd tot eind augustus. Het weer droog in de ochtend met vrij veel zon. Vanmiddag bewolkt met kans op wat regen. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen wordt het volop op lente met veel zon en dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. dan doen we dat ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar ik me hartelijk voor. En er komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Teddy en Henk Scholten komen voorbij. Hetty Blok, Leen Jongewaard... Maar eerst, uh, Willem Parel, beter bekend als uh, Willem. Roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij is natuurlijk uh, een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog. En die plek uh, deelt hij samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. En in 1932 begon hij met zingen bij de amateurzanggroep De Keep Smiling Singers. En hij in 1934 met Fonds Goosses een en optrad bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar uh, ontmoette hij Huub Janche, met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt, later op de Prinsengracht. En hetzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davids... heb ik u volgens mij vorige week ook al verteld. En in ieder geval, Wim Sonneveld heeft een heleboel uh, mooie muziek gemaakt... en... Uh, Natuurlijk ook uh, verschillende synoniemen. Eliasser, zoals het tegenwoordig heet. En uh, hier hoort u hem als uh, Willem Parel. Een beroemde creatie. De zoon en kleinzoon van een orgeldraaier... En tevens voorzitter van het NPG. Het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Sonneveld zelf de teksten voor zijn uh, personage. Maar al snel werd het overgenomen door Eliasser. En u hoort hem nu, Wim Sonneveld. Onder de noemer Willem Parel. Met Poen, Poen, Poen.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 Een duppie is een baisie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 een piek, een geeltje, maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak poen, poen, poen, poen, de een zegt geld, andere money, maar wij zeggen poen, poen, poen, poen, poen. poen.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 Poen, poen, poen, poen, zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen doet. doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen.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 te droom. Hij tapt in de stranden, twee keer te veel schuim. Laat elke fooi weer verdwijnen in de ruimte van de tuin. Praat tegen toeristen, als gids en als fel. Hier heb ik leren zoenen, daar werd ik ooit verbrand. En als de zon zakt, wordt hij even stil. Kijk naar de golven, vraagt zich af wat hij wil. Misschien blijft hij hier, met zijn scheve pet, en zijn grote plezier, hij lacht morgen. Lieve mensen, groot en klein, nou is Knibbel van konijn, niet van hem en niet van haar. mag niet worden opgegeten En er wordt geen bondje van zijn vel gemaakt Hij is van ons en we geven hem te eten Pas op, hij mag niet worden aangeraakt Denk erom, Jan en alle man Dit konijn, daar kom je niet van Pas maar op, heen. Knibbeltje is van ons alleen Hij krijgt worteltjes met groen en degene die hem kwaad wil doen, en degene die hem aan wil raken. Ja, die krijgt met ons te maken, hoe die krijgt met ons te doen. Ja, die krijgt met ons te doen. Boem, boem, boem. Lieve mensen, groot en klein, Knibbel is nou ons konijn. Lieve kinderen, dik en dun, Knibbel is van ons en niet van hun. Pas op degene die hem aan wil raken. Meneer, want u wordt streng gestraft. Hij is van ons en we zullen hem bewaken. Pas op, je blijft van onze knibbel af. Denk erom, ja mijn, ja, mijn oude man. man. Dit konijn, daar kom je niet van. Denk erom, iedereen. Knibbeltje is van ons alleen. Ja, een opname 1966. U hoorde het, die blog met knibbel en Nee, knibbel ons konijn. Ik wou zeggen knibbel en konijn... maar het is knibbel ons konijn. En ook hoor u nog Willem Parel. Een Elias van uh, Wim Zorneveld met Poen, Poen, Poen. En de volgende is Dorothea Margaretha... roepnaam Teddy Scholten van Zwieteren. Geboren in Den Haag op 11 mei 1926. En al daar overleden op 8 april 2010... was een Nederlandse zangeres en presentatrice. En ze won in uh, 1959... ...als Tweede Nederlander het Eurovisie Songfestival met het lied Een Beetje. Een plaat die u regelmatig in dit programma gehoord heeft. En uh, Thea van Zwieteren was de dochter van amateur, en regisseur... ...die de Haagse toneelvereniging ODIA oprichtte. Hij inspireerde haar om uh, ook te gaan toneelspelen. En haar middelbare schoolopleiding op het Rooms-Katholieke Meisjeslyceum in Den Haag... het tegenwoordig uh, heet dat uh, Internationaal College Edith Stijn... ...speelde ze een kleine rol in een show van Toon Hermans... En op 27 maart 1944 ontmoetten zij de zanger Henk Scholte, die in die tijd optrad in een duo met Albert van hetzelfde... onder de naam Scholten van hetzelfde. En uh, die twee verloofden zich in 1945. En Terry uh, trouwde op 22 augustus 1947 met Henk Scholte. En toen kreeg ze de achternaam. Uh, in plaats van Van Zwieteren kwam er eerst Scholten voor. Terry Scholten hoort u nu samen met haar man Henk Scholten... Het Kom lieve Kleine Meid. Luistert u maar. Kom lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben niet zo trots op mijn kleine vrouw. Wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sassa. Sa. Geloof. Het liefst met jou, omdat ik zoveel, ja, zoveel van je haal.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 Kleine meid, kom dans met mij. Geef je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw, wanneer. Ja. De klok tikt zachtjes in het kleine huis Een bril op tafel kramt al uit Maar in de gang staan glimmend naast de jas Nog altijd klaar mijn wandelschoen en pas. Ze zeggen, opa, doe toch rustig aan. Ik lach en strik mijn veterjas al aan. Tachtig jaren op de teller, maar ik zweer. Mijn benen willen dansen steeds weer. Een beer, een beer, een beer in de stad Had nog wat geld op zak, ging naar de Sidiak Daar zat de beer, de beer, de beer in de zaal Keek naar de tekenfilm en naar het journaal Broem, broem, djoeladie, djoeladie. Broem, brom, naar het journaal Toen hij eruit kwam, zei hij met brommende stem Ik wil niet meer lopen, ik ga met de trein. Stad, zat in de tram voor het raam, reed naar de frietenkraam Hij at patat, patat, patat uit het vet Met mayonaise erbij en een kroket Brom brom, en een kroket Ging naar het zwembad, doop van de plank in het diep Het spatte ontzettend en iedereen riep. Dat. hij maakt alle hopjes nat omdat hij zo vet is bad. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het bad. Stuur toch die beer uit de stad? Zo dat was dat. Brom brom. Brom brom. Zo dat was dat. Zo dat was dat. Zo dat was dat. Was dat. Ja, u hoorde weer een opname uit 1966. Het was die Blok samen met Leen Jongewaard met de beer. En daarvoor een eigen productie. Tachtig en toch weer jong. zie hem Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee. Op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar ik we hartelijk voor. En de dame die u net al hebt gehoord, Heddy Blok. Die heeft een heleboel liedjes gemaakt. Onder andere voor het... Uh... De tv-show uh, Ja Zuster, Nee Zuster en Hetty uh, Blok... is geboren als Henriette Adriane, roepnaam Hetty Blok. Ze is geboren in Arnhem op 6 januari 1920... en overleden in Amsterdam op 6 november 2012. Of 2012 was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres... die vooral bekend werd door een rol als zuster Clivia... in de serie Ja Zuster, Nee Zuster. Van natuurlijk niemand minder dan Annie M.G. Smit... En er hoort u nu een opname van, alweer een opname. juist hoorde u uh, haar samen met Leen Jongewaard met de beer. En nu hoort u haar weer met een opname uit 1966. die Blok, samen met Leen Jongewaard met Poes, Poes, Poes. Luistert u maar. Weet je nog die keer in de lente, we liepen door de stad. Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw, melk. De zei, die kat is niet van mij. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Weet je nog die keer in de lente, die kat zat aan een touw. We vroegen het aan alle mensen, is die kat van jou? Blauw, blauw, heen.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 Zegt, Mijn kat is weer terecht Poes, poes, poes, poes, poes, poes Je vrouw, je vrouw Hoe komt uw kat zo blauw? Zo blauw als een vergeet me niet De juffrouw zei dat weet ik niet De katten die ik hou zijn altijd hemelsblauw Blauw, blauw, blauw, poes, poes Met de hond, jas dicht in de kou Kom maar maatje zegt hij zacht tegen zijn trouwe blauw Pootjes op het asfalt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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Plotseling onverwachts wil ik weer uitwandelen wandelen, s'nachts. Oh, ik krijg het weer. Oh, hij krijgt het weer. Als het avonds donker is, voel ik het hier en het is weer mis. Oh, ik krijg het weer. Oh, hij krijgt het weer. Als ik weg wil, zeg dan, ho, mensen, mensen, het is weer zo, want ik krijg het weer. Oh, hij krijgt het weer. Iemand moet zeggen nee. Wij zullen zeggen nee. Sta waar je staat en verroer je niet. Ik weet hoe het gaat en ik wil het niet. Help me dan en doe allemaal mee. Iemand moet zeggen nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Weg wil hier vandaan, hou me tegen, laat me niet gaan Want ik krijg het weer, oh hij krijgt het weer Hou mijn kop onder de kraan, sla erop, ga voor me staan Oh ik krijg het weer, oh hij krijgt het weer Bind me vast, hou me onder schot, duim in de kast met de deur op slot Want ik krijg het weer, oh hij krijgt het weer Iemand moet zeggen nee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 Het is Carla Romolo, roepnaam Carla Lip... geboren in Amsterdam op 9 januari 1934... en overleden al daar op 27 februari 2017... als een Nederlandse actrice en danseres. En Lip deed mee in de musical Heerlijk duurt Het Langst uit 1965... maar werd vooral bekend door de serie Ja, Zuster, Nee, Zuster, zoals ik al zei... waarin ze de rol van pruikenmaakster Jet vertolkte... En ze zong als lid van de Jonkies in vele liedjes uit de serie mee. Maar had solo ook succes met het lied De Twips. Een door haar zelf verzonnen dans. En het lied kwam in 1967 tevens op single uit. En werd een evergreen. Het zat ook in de filmversie van Ja Zuster, Nee Zester. En die Ja Zuster, Nee Zuster. Niet Zester, maar Zuster. En die film kwam uit in 2002. Ik moet u bekennen, ik heb hem niet gezien. Maar nu ik dit zo uh, uh, aan u vertel... dan. Uh, heb ik toch eens van, misschien moet ik het toch eens gaan kijken. U hoort er nu. Carla Lips. Met een opname uit echt Die grote hit, De Twips. Twips, twips, twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de pips. Twips, twips, twips. Dit is voor net de oude dames, net zo goed als voor de hips. Twips, twips, twips. twips. Voor de tiener en de twen. Ben, als je 86 bent, als je moet bent even verkouwen, En je ziet een beetje pips Twips, twips, twips, twips, twips, twips Mevrouw, maar het regent zo, kom geeft u mij een arm Het mag niet van me moe, meneer, maar het is wel lekker warm Samen met u, onder een paraplu, wie de wind. Samen met u, onder een paraplu Ze liepen door de plassen heen, spattend en spettend Je kon geen hand voor ogen zien, het regende ontzettend is het niet gezellig, zo samen, je vrouw? Is het niet gezellig in de regen? Dank u, ik ben waar ik zijn moet weer. Bij de halte van mijn negen. Oh, oh, oh. Pardon je vrouw, de tram is weg, ik breng naar de bus. Nou kijk, het mag niet van me moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u, onder een paraplu. Wie de biet, samen met u onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelden ze hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei, juffrouw pas op die plas, de weg is hier zo smal. En ploemp, ze lagen in de gracht met paraplu en al. Ze werden uit de gracht gevist, de vrouw zei, meneer, Alleen in de regen, vrouw, mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer, dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Oh, oh, oh. Ik heb een uh, paraplu, juffrouw. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan, die gaat ook met ons mee.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 als het even kan een andere keer Kijk, vanavond liever het een appel of een peer Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer Meneer Van Steen, het Overveen Komt elke ochtend even informeren naar mijn been Dus goed bedoeld in het meen. Maar als ik hem zie komen, dan roep ik al meteen Laat u maar meneer, het hoeft niet meer het Heus mijn been doet nou al in geen maanden meer zeer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 ja, dat was een opname uit 1967, twee plaatjes, nee nee, drie zelfs, Hattie Blok, alleen jongewaarts. en Carla Lip met de Laat U Maar, meneer, daarvoor hoorde u uh, het nummer met u onder een paraplu en natuurlijk Carla Lip met haar eigen nummer uit 1967, de Twips. Nou ja, haar eigen nummer niet, maar ze hebben in ieder geval het dansje zelf erbij verzonnen. Dat is altijd leuk, hè? Als je dat mag doen natuurlijk. En zeker in de toneelwereld en de cabaretwereld is dat altijd heel bijzonder. Als je zelf ook een beetje mag inbrengen. Sivem M. Zandvoort. Leen Jongewaard heeft u nu al een paar keer gehoord in dit programma. Hij is geboren als Leendert Jongewaard. Geboren in Amsterdam. Op 30 maart 1927. En overleden in Nice op 4 juni 1996... Was natuurlijk een Nederlandse acteur en zanger. En hij kreeg vooral bekendheid uh, door zijn optreden in de televisieseries. Hoe kan het ook anders? Ja zuster, nee zuster. Ook in het schaap met de vijf poten. En ook met een uh, citroentje met suiker. En door de vertolking van zijn liedjes zoals in een rijtuigje. Op een mooie Pinksterdag en Mijn Opa. Al de nummers die u regelmatig in dit programma voorbij hoort komen. En uh, Len Jongewaard... Je hoort u nu solo met hey, hee wordt wakker. Hey, hee wordt wakker, hier is de wakker. Hé, hey, hee wordt wakker, hier is de bakker. Hey, hey. Gesneden bruin, gesneeën wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau. Ik loop te zullen met die man, dat is een heel gedoe. Soms moet ik veertien treden op voor een rol vloe vloe. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Ho, ho. Ik heb nog fijn sucadebrood, ik heb nog luxe wit. Ik weet niet meer, al sla je me dood wat er in dit hier zit. Ik kom tot aan de deur, mevrouw, ook in die hoge flat. Maar verder kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hé. Hey. Maatbroodjes heb ik niet, wel krentenbrood met spijs. En als u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb geen een kadet Wil wel een dansje voor u doen, wat ik was bij het ballet. Hé, hey, hé, hey, word wakker, hier is de bakker. Die arme stakker, wat een gejakker.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 Ik ga weg Ach wel nee Ja ik smeer me. Wat een idee Ik duik onder Doe niet zo gek Ik verstop me Op welke plek Ik neem een brommer Maar waarvoor? En ik ga er gewoon vandoor Nee Gerrit wees niet zo laf We houden het gevaar van je af Ik wil het niet Ik wil niet dat ze me dreigen Ik wil het niet Ik wil niet dat ze me slaan Ik wil het niet Ik wil niet dat ze me krijgen Want ik heb niks gedaan ik loop weg, maar waarom? Ik ga vluchten, doe niet zo stom. Ja, ik smeer hem, maar waarheen? Naar het oerwoud Zomaar alleen? Ik verschuil me, idioot. Als verstekeling op een boot. Nee, het wij met elkaar, we helpen je in het gevaar. We willen niet, we willen niet dat ze je dreigen. We willen niet, we willen niet dat ze je slaan. We willen niet, we willen niet dat we je krijgen Want je hebt niks gedaan Want ik heb niks gedaan Nee, je hebt niks gedaan Ik heb toch niks gedaan Nee, je hebt niks gedaan Ik zou zo graag eens willen weten Of ze nog bestaan zijn ze ons vergeten? Hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de Reisvereniging. Met de hele club op reis naar de Lorelei. Met Marines en Matthijs naar de Lorelei. Met Evert en met Vic, met Robbie en met Dick. Wat hadden we geen met Johan en Boudewijn? de was langs de Maas en langs de Wal? Zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten? Hoe zou het met ze gaan? Zou zo graag eens willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de Rijksvereniging. Met hele klap op reis naar de Lorelei, met Cornelis en met Gees naar de Lorelei. Met Lenny en met John, die altijd zo wil Hoe zou het met ze zijn sinds dat reisje op de Rijn Ik zou zo, zo, la of zo, zo, zijn zo, zo, zo, zo, het met ze gaan, ik zou zo graag willen weten hoe het met ze ging. De jongens van de reisvereniging, de jongens van de reisvereniging, de jongens van de reisvereniging. De Zie hoe ze glanzen die haren, haar rode lippen zijn nodig tot rust, Mijn hart is zij ontstolen, want geen enkele vrouw is als zij. Oh, door. Ik ril van de kou, oh door naar Clara. Ik plaag van liefde voor jou. Zet zometeen zo meteen, jazz hier op de radio. jazz hier op de radio. Jess hier op de radio. Zandvoort uit, Zandvoort op ZFM. Zandvoort zo meteen, ZFM. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Sjone Jordaan en Willy Alberti met Ol Donna Clara. Daarvoor hoorde u een opname 1968. Albert Mol en Dick Zwirin met de jongens van de reisvereniging. En ook dat kwam uit de, de tv-serie Ja Zuster Nee Zuster. Ik denk dat we bijna het hele album tussen gedraaid hebben. hem Zandvoort, lokale omroep uit de badplaatsen Zandvoort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort alweer. Uurtjes kort, uiteraard volgende week zondag zijn we er weer. En als u het programma gemist heeft, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter. Met Luc Lutz, Dick Zwidden en de Jonkies, het Altijd Ben Ik Bereid... Een fijne zondag nog en misschien tot een andere keer. Tot ziens. Altijd, altijd, altijd ben ik bereid om in de brest te springen voor de verschoppelingen van deze aarde, de zwakke en bejaarde. Prutt prut, jou jou. Prutt de toppers en de misers, de eeuwige verliezers, de uit hun huis verdrevenen de geblevenen, de mensen in de dalles, de mensen met een strop, instinctief. Ik daarvoor op, ongeacht hun gedrag, ongeacht hun geslacht, ongeacht hun levensbeschouwelijk patroon, zo ben ik nou helemaal gewoon. Altijd, altijd, dat is beslist een feit, heb ik partij gekozen voor al die hulpeloze van deze aarde, de zwakke en bejaarde. Brut, brut, jou, jou, brut, brut. De minder goed bedeelde, die niet baden in de wilde. De economisch zwakkere, die heel hun leven jakkeren. Ik voel zo met ze mee, want ik ben net als jullie Instinctief schaar ik me bij Hullie. Ongeacht, hun gedrag. Ongeacht, hun geslacht. Ongeacht, hun levensbeschouwelijk patroon. Zo ben ik nou eenmaal gewoon. Altijd, altijd ben ik geheel bereid. Om voor die te pleiten, die op een houtje bijten Op deze aarde, de stumpels en bejaarden brr brr jou jou, brt brt De weeuwen en wezen, die nog niet kunnen lezen De zieke en bedaagde, de hulpeloze maagden De goederaars, de zwoegers, de stakkers aan de kant Instinctief, rijk ik ze de hand Ongeacht, hun gedrag, ongeacht, hun geslacht achter de levensbeschouwelijk patroon, zo ben ik nou eenmaal gewoon. Altijd, altijd, altijd zijn we bereid om in de beste te springen voor de verschoppelingen van deze aarde, de zakken en de jaren. zo tussen de mensen. Gewoon in de straat. Zo tussen de mensen met hun alledaagse dingen. Fijn wat praten met elkaar. In de tram of aan de bar. Over Ajax, Willem, Thijs. Over de problemen thuis. Zo tussen. Dit is ZFM.